Mautschereurs met het NWS-journaal. Turkije heeft duizenden Syrische vluchtelingen teruggestuurd naar Syrië... en daarmee de internationale regels geschonden, dat zegt Amnesty International. PVDA-leider Samson zegt in Nieuwsuur dat het een reden is... om de EU-deal met Turkije op te schorten. Veel mensen die door Turkije worden teruggestuurd... zijn vluchtelingen zonder papieren. Nieuwsuurjournalist Bas Haan heeft de belangrijkste journalistieke prijs van Nederland gekregen. In de categorie onderzoek kreeg hij een tegel voor zijn verhalen over de Teven-deal. De onthullingen die daaruit voortkwamen leidden uiteindelijk tot de val van minister opstelte en staatssecretaris Teven. In de categorie nieuws won een verhaal van het Twentse Koran Tubantia over de perikelen bij voetbalclub FC Twente. Bij luchtaanvallen op een dorp ten oosten van de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 23 doden gevallen. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Wie de luchtaanvallen heeft uitgevoerd is nog niet duidelijk. Het dorp is in handen van rebellen die banden hebben met Al-Qaeda. Het Syrische leger is al een tijdje bezig om het dorp te omsingelen. Vijf speelsters van het Amerikaanse nationale voetbalteam willen meer salaris. Ze hebben een klacht ingediend bij het college voor gelijke arbeidsrechten. Omdat er volgens de voetbalvrouwen sprake is van discriminatie. Ze krijgen maar 40% van het salaris dat de mannen krijgen. En hun bonussen zijn ook nog eens lager. Dat terwijl het Amerikaanse vrouwenelftal het veel beter doet. Ze zijn huidig wereldkampioen en olympisch kampioen. De mannen staan op plek 30 van de FIFA ranglijst. Het weer vannacht is het helder en in het noorden is er kans op nachtvorst. In de rest van het land een paar graden boven nul. Morgen droog en zonnig bij zo'n 12 graden. In het weekend is het zacht met minima tussen 15 en 20 graden. En dit was het. En... Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Pixel Radio Show 1161 hier op CFM wordt Nog een uurtje nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. In de late uurtjes. En we gaan weer beginnen met een nieuwe cd. Komt van het label Real Music. De artiest heet David Donner en zijn cd heet Eterna. Ja, wie die David is weet ik eigenlijk ook niet. Um, maar we kunnen dat natuurlijk allemaal wel weer teruglezen op Pisonradio.eu Part 2 van deze Uitzending Peaceful Radio Goed zo, ik wens je heel veel luisterplezier Oh have you been Belezaak voor twee nieuwe juist. Sana in Waco Ville Milima ze liggen. Twake nu een buan was een Twa wel in mijn. Twaak toe aan mijn bezet. Dat behoorlijk. Twaai nuker. Twaai nuker. Twaai nuker. Sande. Baba, toer pigama twa Twaai moedu. A tuta kwana hof. Pomana weerend uw mlijzie weet u, inuka, u tupiganië, u tuchindië, na u turegesche, iyalle otte, sy Baba Twaja jameleza.